Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Wanneer kunnen we weer naar de Zwarte Cross of Lowlands? Een grote groep organisatoren van evenementen wil dat het kabinet gauw met duidelijkheid komt. Ze willen uiterlijk 1 februari weten waar ze aan toe zijn. Anders zijn ze bang dat er niet genoeg tijd is om grote evenementen als het Eurovisie Songfestival ADE en Best Kept Secret te organiseren. Ook maken ze zich veel zorgen over al het geld dat ze mislopen en zijn bang dat ze een tweede zomer zonder festivals, musicals en sportevenementen niet overleven. De Jumbo heeft een goed jaar achter de rug. De omzet van de supermarktketen steeg met 15 procent. Dat is bijna 10 miljard euro. Komt onder meer door corona, vertelt verslaggever Charlotte Waiers. Het heeft op heel veel manieren invloed gehad op het bedrijf. Het is natuurlijk veel drukker geweest. We hebben veel meer boodschappen gedaan afgelopen jaar dan, dan eerder. Uh, er is zelfs een moment geweest dat we zijn gaan hamsteren. De Laplace-vestigingen, die nu ook van de Jumbo zijn, deden het veel slechter. De, uitzet, de omzet kwam uit op 50 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog 265 miljoen. Een levensgevaarlijke vluchtpoging in de Rotterdamse metro dit weekend. Een jongen van 16, zonder kaartje, rende een metrotunnel in omdat er controleurs aankwamen. Superlink, want er reden nog metro's door de tunnel. Ook had hij onder stroom kunnen staan, want er staat 750 volt op de rails daar. Dat is dodelijk. De jongen is door zijn ouders opgehaald van het politiebureau en moet later voor de rechter komen. En het is de eerste werkdag na de Brexit-deal. Voor truckers tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk betekent dat extra veel romslomp. Ze moeten van tevoren hun papieren tiptop in orde maken. Eenmaal bij de treintunnel onder het kanaal door zijn er voor vrachtwagens twee opties, vertelt correspondent Sander van Hoorn. De kant, eh, alles is goed, eh, rijdt u maar door de trein op en dan ga je naar de overkant. Maar op het moment dat iets niet klopt eh, en er een fysieke inspectie moet plaatsvinden... Ja, dan word je de rode kant opgestuurd en dan moet je worden. De grote vraag vandaag is hoe druk het gaat worden in die rode rij en hoeveel vertraging dat allemaal oplevert. Het weer, het wordt een grijze dag, regenachtig, waterkoud, graadje of twee. De komende dagen wat meer zon, al gaat het s'nachts wel vaker vriezen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 When I'm furthest from myself Out Feeling away. closer to the stars of I've been in invaded by the dark Trying to recognize myself When I feel I've been replaced <laughs> When I'm furthest from myself Out Feeling closer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 Met al gaan wij uh, toch beginnen met een Goedemorgen uh, Zandvoort. Het loopt al tegen Goedemiddag aan. Maar goed, wij hadden een stroomstoring en dat uh, uh, dendert nogal door bij de techniek. Er moet van alles gedaan worden om weer opgestart te worden en wij zijn er weer. Uh, Tom, bedankt voor het melden dat je uh, jullie op de radio was. Uh, we gaan beginnen en uh, we gaan waarschijnlijk een kwartiertje door in het uh, tweede uur. Wordt dan het derde uur. Uh, wij gaan uh, beginnen met de trekking van de loterij. Daar is natuurlijk van alles om te doen geweest. Dat doen wij met Peter Bluis en Peter Tromp. In het tweede gedeelte doen wij uh, de hoofdprijzen. En in het derde gedeelte praten wij uh, met mevrouw uh, Maaike Pippel. Die is de gemeentesecretaris. Omdat wij uh, zo snel erin gaan, vergeet ik de helft uh, door te roepen. Maar uh, dat doe ik nu. De techniek is gedaan, doet nog steeds Jelme Koper. De muziek is Jelme Koper en Cor De redactie wordt gedaan door Gert van Kuip En de presentatie is vandaag in handen van de burgemeester van Zandvoort... David Molenberg. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Mooi om er te zijn. Ja, en het tweede uur gaan wij terugblikken, ook met de burgemeester. Daarna praten wij met Ellen Barnhoorn over de Shell Duinzicht. En natuurlijk, Leontien Treiber, uitgekozen als persoon van het jaar. Verkiezing. Dus wij hopen dat jullie allemaal gaan stemmen... en we gaan met haar praten. Goed. Ja, bedankt Ben. En, um, wij gaan over naar de trekking van de loterij van de ondernemersvereniging. En als het goed is, ik kijk even naar de techniek, hebben wij aan de telefoon Peter. Goedendag nou, Peter. Klop. David, goedemorgen. Goedemorgen. Ik, ik hoop dat je de bel van je winkel hebt afgezet... want die bleef maar klinken de afgelopen keren dat je in de uitzending was. Ja, wat goed, hè? Ja. Dog, uh... Peter, uh, fijn dat je er bent. En uh, ja, aan jou de vloer om, uh, om over te gaan tot, uh, tot de trekking. Maar liefst uh, 34 prijzen voor de laatste trekking, David, van december... En, uh, die gaan we eerst omroepen. Dat zijn dus de zogenaamde weekprijzen. Uh, de trekking van 2 januari. 34 prijzen hiernaast. Daarna gaan we over tot het trekken van 7 hoofdprijzen. 2 Twee tweede prijzen en 5 hoofdprijzen. Dat zijn 41 prijzen bij elkaar, Peter. Ik dat... kijk even naar mijn medepresentator... dat we er nog een, een uurtje aan het einde aan vastplakken. Nou... Dat gaan we niet doen, want we gaan er met een uh, uh, posttempo doorheen, ook gezien de tijd die jullie hebben. En uh, alle prijswinnaars krijgen bericht, dat is belangrijk om te zeggen. Ook de hoofdprijswinnaars en vooral de hoofdprijswinnaars krijgen dus ook bericht uh, hoe de prijzen op te halen in verband met corona. Er zijn een aantal ondernemers die dicht zijn en die niet eerder open zouden kunnen gaan dan, hoop ik, op 19 januari aanstaande. Dus dat is... 17 dagen van nu. Dus zij krijgen bericht hoe we dat op gaan lossen. Maar dat komt echt allemaal Oké. Okay. Ik heb naast mij, niet Peter Bluis, maar Claudia Pieters, bestuurslid van uh, de ondernemersvereniging Zandvoort. en Zij gaat over tot de eerste 17 prijswinnaars van de week. Oké, okay, ga jullie gang. Goedemorgen. Goedemorgen. allereerst nog. Ja, ook nog. Hm. Uh, ik ga maar meteen beginnen. Uh, we hebben een cadeaubon van 10 euro van Kram Café XL, gewonnen door M. Visser. Een fles wijn van Hotel Hoogland, gewonnen door M. Schas. Zo'nzelfde fles wijn, gewonnen door W. Bos. Jennifer Bosman wint een cadeaubon van 20 euro van Bluis. Uh, M. Rozenboom... Uh, die wint een kilo echte beemse kaas van Kaashuis Tromp. Een kitspeelspakket van Café Rabbel, gewonnen door T. van de Brink. D. Smit wint een cadeaukaart van 25 euro van Marcel's Vers Theater, de slager op de Krocht. Meneer of mevrouw Dunkel, die krijgt van de Zandvoortse Apotheek een cadeau van 25 euro. Een pakket van 25 euro van de Kaashoek, gewonnen door Salomons. Dea Kater wint een pakket voor buitenvogels, van de dierspecialist op de krocht. Els Kuiper heeft een wijnnotenpakket van de notenwinkel. De oliebollenkraam, die geeft een zak oliebollen en appelflappen aan heer of mevrouw Huisman. Karel Hulshof wint een CT-menu van Snackbar het Klein. Echt die poster een cadeaubon van 10 euro van bakkerij Professor. Hé, hey, daar hebben we weer de bel. <lacht> uh, Bossink wint een verrassingspakket en nog een keer de bel van het Zandvoorts Museum. Dit waren de eerste vijftien, en Peter doet de rest. Dan gaan we over... Sta je nog op die mat, Peter? Op nummer. Uh, dus. Welke heb jij gehad? Tot waar ben jij gekomen? Uh, nee, nee. Ik, ik, ja. ik geloof dat die notaris, die die ook, die die notaris die... ook niet echt zijn werk gedaan heeft, hè? Nee, inderdaad. De Dierenkliniek Zandvoort. Uh, het chippen van hond of kat, gewonnen door Holger Kamp Roese. Meneer Van Gameren wint een cadeaubom van 10 euro, beschikbaar gesteld door ABC en Moor. C. Jongbloed wint een zak voeding voor de hond of de kat, beschikbaar gesteld door de dierendokters. De Zandvotse Versmarkt, onze nieuwe winkel op de Grote Kocht, stelt een maaltijd ter beschikking, gewonnen door P. De Boer. Meneer Mevrouw Drogtrop heeft gewonnen een uurbolen voor vier personen beschikbaar gesteld door Centerparks. Peul op de Grote Krocht geeft een waardebon van 25 euro aan P. Hogevorst. Ruud Stokman heeft een waardebon van 15 euro gewonnen beschikbaar gesteld door Frituur Danver. Ook Albert Heijn doet een waardebon ter waarde van 25 euro beschikbaar gesteld door de familie Midden. Het Bloemenhuis Bluis in Noord, cadeaubond van 10 euro, uh, gewonnen door Boskamp Spijk. Sidney de Boer heeft een medium pizza gewonnen, beschikbaar gesteld door Domino's. Runa op de Kroft, een cadeaukaart van 20 euro, beschikbaar gesteld, gewonnen door Jenny van der Kleij. Veldwijk, de familie Veldwijk, de familie Keuning, de familie Koelen, de familie Stane, de familie Herman Harms... De Hobe en Jeffrey van Zon. Al deze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensen hebben een blik met stroopwapens beschikbaar gesteld. Door uh, de originele stroopwapel op de uh, kerkplein in Zandvoort. Dat waren 34 prijzen. Wij gaan nu de 7 hoofdprijzen uh, delen. En die gaan we nu uit de ton halen. Uh, zit, er, zit er misschien ook een reisje naar Spakenburg in, Peter? Er zit geen reisje naar Spakenburg in, maar het zijn wel fantastische uh, uh, hoofdprijzen. Uh, er zit wel een reisje naar Zandvoort in, naar Hotel Hoogland... die bijvoorbeeld een overnachting beschikbaar heeft gesteld in een luxe kamer. Oké, okay. nou, laat me horen. Een ja. paar reisje. Dus we gaan eerst beginnen met de twee tweede prijzen. De twee tweede prijzen zijn twee shoptegoedbonnen bij de HEMA op het Kerkplein... ter waarde van 100 euro per stuk. En die zijn... De eerste is gewonnen door... Claudia. G. Timmermans. Van harte gefeliciteerd. De tweede prijs beschikbaar gesteld door de HEMA, waardebon van 100 euro... ...is gewonnen door... ...Wilma Keuning. Wilma Keuning, dat hartelijk gefeliciteerd. We gaan over op de Electroworld... ...Lowen Bluetooth Speakers... ...beschikbaar gesteld door de firma Stiphout op de Grote Kort. En die geeft maar liefst aan twee mensen een speaker cadeau. En de eerste is gewonnen door... Nina Bollerswinkel. Nina Bollerswinkel, gefeliciteerd en de tweede speaker voor E. Meijer E. Meijer ook gefeliciteerd vervolgens hebben we schrik niet een jaar lang dus twee en vijf iedere week kan je bij Domino pizza gratis een pizza halen dus dat wordt een pizza dieet voor A. Wiggers 52 weken nee, nee. pizza. Dan hebben we een circuitpark, twee jaarkaarten uh, Met uitzondering. Oh, dat jammer. Van de Dutch Grand Prix. Wel begrijpelijk. Maar toch een hele mooie prijs. En dat zijn... De eerste jaarkaart is gewonnen door... Seitje Riensema. En de tweede jaarkaart is gewonnen door... Else de Lange. Van harte gefeliciteerd. Dan hebben we de hotelovernachting in de luxe kamer voor twee personen... beschikbaar gesteld door Hoogland. En die is gewonnen door e nou, Dat is een echte zandvotse naam. Dat is hartstikke leuk. Dan hebben we de laatste prijs. En de laatste prijs wordt beschikbaar gesteld door Centerparks. En Centerparks geeft een bestedingsvoucher... ter waarde van maar liefst 250 euro... Voor een verblijf in Nederland, België of Duitsland. En die is gewonnen door. De familie Vleeshouders. Van harte gefeliciteerd. Alle prijswinnaars krijgen natuurlijk bericht. En er zal contact opgenomen worden met de uh, ondernemers die de prijs beschikbaar hebben gesteld. En met de mensen die de prijs gewonnen hebben. Hoe dat te doen in deze corona-gevoelige tijden. Tot zover. Nou, dankjewel uh, jullie beiden voor, uh, voor, voor deze uitreiking. En natuurlijk heel hartelijk gefeliciteerd aan alle geden die een prijs gewonnen hebben. Ik zie Ben Zonneveld zeer teleurgesteld kijken dat hij er weer niet bij zat, in ieder geval. Ja, ik heb meer het idee dat hij mijn loten gewoon weggooit. Nee. Ja, ik had je al een paar keer, maar ik heb je terug. Ja, dat dacht ik al. Nou goed, nou we weten hoe het gaat. Maar dat was op mijn aanrader, David, dat begrijp ik Goed, in we zien de tijd. Heel hartelijk dank. En uh, nou, ja, laten we hopen volgend jaar weer een, een mooie editie van de Loterij. Ja, en, uh, inderdaad. Ik, ik, ik wens jullie in, in ieder geval nog een hele goede en fijne dag gewenst. En jij ook. heb veel succes met de uitzending. Dankjewel. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort. En jij... en jij beleefd het. Dit is het ritme van Zandvoort. Ik was 19, you were 23. We stayed in number four for We spent 5, talking about our lives. But we 7, like 7, 7, 7, 7, guy that i've been with you as a girl oh is he and i left 26 no he's so We hebben, als het goed is, mevrouw uh, Maaike Pippel aan de lijn. Goedemorgen, mevrouw Pippel. Goedemorgen. U uh, treedt sinds gisteren in dienst in Zandvoort, heb ik begrepen, als ja. uh, gemeentesecretaris. Dat klopt. Ja, het is een uh, heel goed gebruik, want Zandvoorten zijn natuurlijk zo nieuwsgierig als uh, wat. En die willen graag weten met wie wij van doen hebben. Kunt u ons ja. een en ander vertellen? Ja, dat, dat kan ik zeker. Uh, uh, nou, mijn naam is, is Maaike Pippel. Uh, ik, ben, uh, ik ben 40 jaar oud. Uh, ik heb een, uh, een, een hele lieve dochter. Die, uh, die wordt bijna vier. Dus dat is nog een heel kleintje. En een, uh, en een man. Uh, ik ben op dit moment, en daar ben ik ook opgegroeid... ...ben ik in, uh, in, uh, in, in Friesland. Dus daar ben ik geboren en getogen. Uh, want nu de opvang dicht is... ...moet ik, moet ik natuurlijk ook iets uh, organiseren... ...om volgende week in Zandvoort goed aan de slag te kunnen. Uh, en de oplossing is nu om mijn dochter uitlogeren te sturen. Uh, dus, uh, uh, dus ben ik nu uh, even bij mijn ouders weer in huis... Um, nou, wat kan, wat kan ik verder vertellen om uw nieuwsgierigheid uh, te, te bevredigen? Nou, we zijn er wel een, pa een paar vragen, maar we hebben ook wat lege kamers in het gemeentehuis. Misschien dat het kind daar nog wat, uh, wat tijd kan doorbrengen. <laughs> ja, precies. Nou ja, weet je wat het probleem is? Ze vermaakt zichzelf natuurlijk nog niet zo best als ze zo klein zijn. Nee. Dus dit vind ik een uh, fijne oplossing. Ja, prima. Er wordt er ook goed voor gezorgd. Uh, okay. Woont u in de buurt uh, van Zandvoort? Ja. ja, ik woon in Haarlem, dus dat is, dat is behoorlijk vlakbij. Nou, ja, dat is de ambtelijke samenwerking, daar gaan we straks ook nog wel even over hebben. Want u bent werkzaam bij HTL Samen. Uh, kunt u ja, een beetje in het kort vertellen wat het was? Nou, Htl Samen, dat is een, een ambtelijke fusieorganisatie. Die bestaat sinds 1 januari 2017. Uh, en die werkt voor de gemeenten uh, Hillegom, Lisse en Teilingen. Vandaar Htl Samen. Uh, en, uh, dus voor drie gemeentebesturen. Uh, gemeente, we hebben er zelf geen enkele ambtenaar meer in, uh, in dienst. Uh, behalve uh, de gemeentesecretaris en de griffier, eigenlijk net als dat, uh, dat nu ook uh, voor Zandvoort zo is. En daar heb ik uh, vanaf het begin aan mee mogen, mogen werken en mogen bouwen. En ik ben daar eerst hoofdstrategie geweest. En uh, later uh, hoofd van, uh, van de bedrijfsvoering. Um, en, uh, ja, dus, ik, dus ik ken het reilen en zeilen in zo'n ambtelijke organisatie. En zeker zo'n ambtelijke fusieorganisatie goed. Die. Uh organisatie HTL Samen, die, wat u net vertelt, het zijn los van, uh, van de gemeentes. Hebben hun geen eigen ambtenaren meer. Nu uh, hebben wij een, iets dergelijks. Alleen wij hebben uh, ambtenaren die zijn opgenomen in Haarlem. Mm -hmm. Zou het niet gunstiger zijn om uh, eenzelfde constructie te verzinnen voor Haarlem-Zandvoort? Um, ja, kijk wat het is met zo'n gemeenschappelijke regeling. Uh, daar, is, daar is het net voor. Hè, de wet gemeenschappelijke regelingen. Je kan verschillende... Uh, uh, uh, soorten gemeenschappelijke regelingen kiezen. Um, en ik weet nog dat toen wij HLT samen gingen bouwen, dat we echt hebben afgewogen wat is nou het handigst om te doen. Hè. Is bijvoorbeeld zo dus noem je een centrumgemeenteconstructie, zoals dat met Haarlem is, of een, uh, een bedrijfsvoeringsorganisatie, en dat is de organisatie die wij hebben opgericht. Uh, uh, en wat ik nog wel weet van, van HLT Samen is dat je echt moet kijken naar wat past nou het beste in de situatie waar, uh, waar je je in begeeft. Dus ik weet niet of het nou het beste zou zijn. Hey, uh, ik kan me zo voorstellen dat zo'n grote gemeente als, als Haarlem met een kleinere gemeente als Zandvoort, dat je dan een andere afweging maakt. Want ja, Je moet je voorstellen dat HLT Samen, dat zijn drie... Uh, een relatief kleine gemeente. Dus het is niet eentje heel erg groot. Dus ik denk dat ja, dat soort afwegingen moet je denk ik wel maken. Nou ja, Omdat uh, in het ambtelijke tussenonderzoek is gebleken dat een aantal ondernemers en ook heel veel zandvoorters het niet erg uh, hoog op hebben met de, de samenwerking. Nee dat las ik ook. Dus er is nog wel echt werk aan de winkel. Van, vandaar mijn vraag. Misschien moet je daar eens ja. over nadenken om, uh, om die kant op te gaan. Ik vraag me wel af uh, uh, of dan de, de, de vorm van de samenwerking, hè, en wat voor gat, uh, vat je het giet, of dat nou het verschil maakt. Of dat het echt zit in andere dingen als hoe nabij voelt, uh, voelt de gemeente, uh, uh, hoe, hoe, hoe uh, werkt die gemeente uh, dicht in de buurt, uh, begrijpen ze de zandvoortse problematiek. Dus uh, mijn vermoeden is dat het daar ook heel erg in zit. Mm -hmm. en, en dat het juridisch construct wat je kiest, uh, weet ik niet zeker of dat nou zoveel uitmaakt. Nou, dat gaan we dan uh, zien. U heeft ervaring als loco als gemeentesecretaris in uh, Hillegom en Lissen. Klopt. Uh, hoe was die ervaring en hoe ga je die wegzetten tegenover Zandvoort? Nou, ik vind het een ontzettend leuke rol in gemeente uh, uh, uh, gemeentesecretarisrol. Um, en het, het, het was voor mij ook echt een verrijking om dat in twee verschillende gemeenten te mogen doen. Want ieder college en iedere, iedere gemeente heeft zo zijn eigenheid. Hè. En als ik dan Lissen en Hillegom tegelijk, dat zijn twee... Ja, op het, op het eerste oog lijken ze veel op elkaar, maar ze verschillen ook enorm van elkaar, zeker in bestuurscultuur. Um, en, en wat ik uh, dus de afgelopen periode geleerd heb en wat ik in Zandvoort ook heel erg mee zal brengen... is dat je heel erg moet kijken naar wat is nou de cultuur en wat werkt. En hoe kan je nou je ambtenaren op een goede manier instrueren um, uh, om die dingen te doen die effectief zijn. Uh, uh, en daarvoor moet je die bestuurscultuur goed leren kennen, de mensen goed leren kennen, het speelveld goed leren kennen. En dat is wel wat ik uit, zeker als je voor verschillende colleges werkt, wat ik dan meeneem. Hè, om daar heel flexibel in te zijn. Ja, die, um, uh, het aansturen van ambtenaren, daar is natuurlijk ook het een en ander over te, te zeggen en te vragen. Want de, uh, de gemeentesecretaris van Haarlem, die zit bij het, uh, het managementoverleg en heeft daar ook een stem. En de gemeentesecretaris van Zandvoort niet. Nee. Nou, ik zit er wel bij. Ja, dat wel. Maar hoe, hoe gaat dan het aansturen van die ambtenaren? Ja, dus dat, dat, is, dat is natuurlijk minder direct. Hè. Dus hoe, hoe ik dat dan voor me zie... Uh, uh, je hebt natuurlijk op het moment dat je zegt... we hebben opdrachten uh, uh, uh, vanuit het college, vanuit het coalitieprogramma... daarvan zeg je, nou dat is wat wij graag willen dat, dat jullie voor ons doen. Daar kan je natuurlijk als gemeentesecretaris op sturen... want daar maak je afspraken over. Uh, uh, en, en ik zie voor mezelf als rol dat ik dat dan ook goed in de gaten houd. Ik zeg, joh, maar we hadden afspraken gemaakt... dat dit jaar dit zou gebeuren mm -hmm. uh, uh, met, met, hè, met deze inzet. Dus daar kan je op sturen. En verder ben ik iemand die... Uh, ja, ik heb de overtuiging dat je ook zonder directe macht... om het maar zo te zeggen... best wel veel invloed kan uitoefenen. En dat zal voor mij, denk ik, de manier zijn... om ook, ook hè, nou ja, met, met de directie van Haarlem uh, in contact te zijn. Oké, okay, um, gaat u ook zichtbaar worden in Zandvoort? Ja, dat is wel mijn bedoeling. Kijk, wat ik, wat ik, ja, en dat, dat gaat die eerste periode ben ik bang niet meevallen met dat corona gebeuren. En, nee, ja, dat, uh, maar, dat, dat is ja. wel zo. Uh, u bent uh, vervangend voorzitter van het centrumoverleg. U vervangt de burgemeester in, uh, in ja. deze. En heeft u daar al uh, iets van gezien, gelezen? Nee, behalve dat, dat ik inderdaad daar vervangend voorzitter van ben. Uh, dus dat, dat, ik denk dat ik dat de komende week wel op mijn bureau ga treffen. Nou ja, ik denk dat de eerste volgende vergadering over een week of twee is. Dus, Hoe uh, oh, dan Daar gaan we ja. u zeker spreken. Het is dus in ieder geval een heel mooi moment om alvast de eerste uh, belangrijke spelers in Zandvoort uh, te ontmoeten en te leren kennen. Dus dat is dan, daar kijk ik naar uit. Ja, ze zitten wel een beetje op de achterhand, want alle ondernemers die daar toch wel in zitten, die zijn gesloten. Um, dat is, is dan wel jammer. Maar goed, er wordt wel gesproken over allerlei dingen. Hè. We gaan een nieuw jaar in. Uh, hoe ziet u ja, het nieuwe jaar? Het nieuwe het jaar zal denk ik het begin van het jaar uh, uh, nog niet een makkelijk jaar worden. Maar het is denk ik wel het jaar waarin we hopen dat het, dat het weer beter wordt. Um, um, en dat als straks de, de, de, de mist van, van, van de corona optrekt. Dat we met elkaar denk ik schouder aan schouder moeten kijken. Nou, Waar zijn nou de gaten gevallen? Uh, wat is goed gegaan en hoe, hoe kunnen we met elkaar zandvoort weer, uh, weer op, op een goede manier opbouwen? Um, uh, volgens mij is dat de taak voor 2021. Uh, ja, u heeft natuurlijk al kennis gemaakt met het college. Zeker. Uh, wat vond u van de mensen? Ik vond het, ik vond het een, een, heel, een heel plezierig samen zijn iedere keer als ik uh, bij het college was. Um, ik ben iemand die wel erg gevoelig is voor, nou, hoe, hoe, hoe, hoe gaan mensen met elkaar om? Wat is, de, wat is de sfeer? Um, hoe kijk je naar, hè? als ik zoals buitenstaande binnenkom, hoe kijken ze dan naar mij? En ik heb dat al zeer plezierig ervaren, iedere keer weer. Dus het is een leuke club mensen. Ja, u zegt, uh, ik, ik ben een mens die kijkt graag naar hoe men met elkaar omgaat. Als ik dan even naar de raad kijk, en ik neem aan dat u het ook een beetje gevolgd hebt... dat men daar af en toe niet zo prettig met elkaar omgaat. Nee, dat het, nou, af en toe gaat het, is, het, is het ruw en politiek, ja. Dat is, dat is politiek. Nou, dat, dat hoeft niet per se. Nee, nee. Uh, uh, maar ja. ja, dat heb ik gezien. Dat heb ik <laughs> ja. gezien. Goed. Ja. Uh, wij vinden het in ieder geval leuk dat u even met ons gesproken hebt en uh, dat u de gemeentesecretaris van Zandvoort gaat worden. Wij zien er naar uit om, uh, om uh, u te ontmoeten. Ik zie mijn uh, co-presentator uh, knikken. Heb je nog wat te vragen misschien? Nou, niks te vragen. Ik heb me bewust natuurlijk bij dit interview op de vlakte gehouden. Maar ik kijk zeer uit naar de samenwerking. En uh, ben ongelooflijk blij dat Mike uh, vanaf maandag uh, in ons midden is. En samen met ons aan de slag gaat. Dus welkom. Oké, okay, mevrouw Pippel, bedankt voor het interview. En graag tot ziens. Goed. Tot ziens. Daag.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 You try Ja, u luistert naar de, eerste, de, eerste, de laatste minuten van Goedemorgen Zandvoort. Het eerste uur wat natuurlijk een beetje onstuimig begon vanwege de stroomstoring. Maar we zijn er zometeen in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort weer volledig op deze zender. Ook altijd te bereiken via www.zfmsandvoort.nl. Kun je gezellig meekijken op de webcam. Je kan ook altijd de ZFM app downloaden voor het laatste nieuws. Altijd op de hoogte van het nieuws uit Zandvoort en de regio. We zijn er zo. Goedemorgen Zandvoort, het tweede uur. And the coffin's gone, Weser. Yeah, yeah, yeah, yeah. Andy, did you hear about this one? from my goal